Van Eck met het NOS-journaal. Het aantal aanvallen van wolven op schapen is sinds mei flink afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van de organisatie Bij 12, die veehouders bijstaat na een aanval. De afgelopen jaren was het aantal aanvallen van wolven op schapen in de zomer ook al minder. Mogelijk voeden ze zich dan met jonge reeën en andere pasgeboren dieren. Ook beschermen veehouders hun schapen beter met wolfwerende rasters. Na de zomer richten de wolven zich weer vaker op schapen. In Londen wordt vanmiddag opnieuw gedemonstreerd voor steun aan de verboden groep Palestine Action. De groepering protesteert tegen bedrijven die wapens leveren aan Israël. De Britse overheid heeft de groep als terroristische organisatie bestempeld na een actie op een Britse luchtmachtbasis. Daar werden militaire vliegtuigen door actievoerders beklad. Deelnemers aan de steunbetoging voor Palestine Action in Londen riskeren arrestatie en een jarenlange gevangenisstraf. President Zelensky heeft nog eens gezegd dat Oekraïne geen bezet gebied zal afstaan aan Rusland. Hij kwam met een verklaring na de aankondiging dat de presidenten Trump en Poetin elkaar vrijdag ontmoeten in Alaska. Daar praten ze over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Volgens Zelensky is een vreedzame oplossing niet mogelijk zonder Oekraïne erbij te betrekken. De man die deze week zijn sigaret aanstak met de eeuwige vlam bij de Arc de Triomphe in Parijs, is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. De zaak leidde tot veel ophef in Frankrijk. Volgens de rechter is de man schuldig aan het ontheiligen van het graf van de onbekende soldaat. De eeuwige vlam is een eerbetoon aan alle omgekomen militairen sinds de eerste wereldoorlog. De man zei veel spijt te hebben en noemde zijn actie de domheid van de eeuw. Hij zei dat hij op dat moment onder invloed was.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 Gewoon een leuk liedje gemaakt hebben. De muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draai. Daar bedankt ik hem hartelijk voor. En uh, het ik als opening worden onze Die in opname 1928. Het was Louis Davids met weet je nog wel oudje. Onderweg zometeen Rob de Nijs en Tino uh, Martin. Mart Hoogkamer komen eraan, maar eerst hier uh, een hit uit 1960. Jackie van Dam met Jaapie de Portier. duistert u maar. Goedenavond, goedenavond met elkaar. Aan de tafeltjes en aan de baan. Neem me niet faalijk dat ik u allen nog niet ken. Maar mag ik eventjes vertellen wie ik ben? Ik ben Jaapie de Portier. Ik heb zo'n jong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 want een vrolijk mens is nooit verkeerd. Haken de zinnen zingen is gezellig met me mee. Want ik ben japien de potier, oh Ik ben japien de portier. Ik heb ze jou vol baantje hier. Ik zeg altijd keer op keer dat mevrouw en dat meneer hoe vindt u hier ons de speel? Bij de Want ik ben jaapie de portier. Het orkestje speelt een vrolijk stuk muziek, want de stemming is weer Leef Leven de pret, we zetten de zorg en weer opzij. Maar als u weg gaat, denk dan eventjes aan mij. Ik ben jaapie de portier. Ik ga Keer, op keer, Dag mevrouw en toch meneer, hoe vindt u hier bij ons de sfeer? Wij riepen een flas wijn, kan het zo verzeldig zijn. Maak vanavond veel plezier, maar geef uw hoed in uw jas maar hier, want ik ben jouw pieter.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 Rob Denijs, geboren in Amsterdam op 26 december 1942... en overleden dit jaar in Bennekom op 16 maart 2025... was een Nederlandse zanger en acteur. Zijn muzikale loopbaan leverde in Nederland een reeks succesvolle nummers op... waaronder het ritme van de regen 1963, Malle Babbe <coughs> Excuses: 1975... Malle Babbe uit 1975 en Bangerhard uit 1996... en zijn enige nummer 1 hit was, uh, Malle... nee, was Bangerhard...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 Ja, later ontvingen de Radio 2 Cent tijdprijs. Een onderscheiding voor artiesten met een blijvende betekenis van de Nederlandse radio. U hoorde Rob de Nijs met een opname uit 1977. Om wel te verstaan, 1977. Dat was opgenomen in juni. Op 21 juni moet ik zeggen. Rob de Nijs met het werd Zomer. En daarvoor hoorde u een liedje uit deze tijd. Tino Martin en Mark Hoogkamer. Het hartslag van de stad en dan gaan we weer door met nog een hit uh, uit deze tijd op verzoek Ben Versteeg en uh, Lickie bij Het Likki-Dag. Luister. We wachten met z'n allen op die mooie tijd. Het zonnetje gaat schijnen, iedereen is blij. Het klimt steeds weer naar 30. ik krijg weer zo'n gevoel. Trek mijn slippers aan en pak dan weer mijn stoel. We kijken telefoon, de apps gaan weer rond. Krijg meteen al zin die het is, nog niet gezond. We gaan het weer beleven, mijn fiets tussen de rij. Handel, komen en nek, iedereen is er weer bij.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 Duizend rode wensen jou ja, ja, ja.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 onder pseudoniem Erik Fransen... met Sonny Steger onder pseudoniem van uh, Aleda. En uh, het werd toen uh, gezongen... door de Vlaamse zanger uh, Jan Walter. En nu hoorden we hem uh, gezongen... door uh, zoals wij hem kennen van Herman Emick met Tulpen uit Amsterdam. En daarvoor hoorde u Gerard Cox... met die goede oude tijd. En de volgende plaat is ook uh, ja, nieuw. Het is Jan Smit en Fishmop. met Tranquilo. U weet het wel... van die reclame van de supermarkt. Tranquilo. Tran Swipes, bijna niemand die meer waard. En daarna gaan we onder. Al mijn arbeidje, al ik ga voor. We Zandvoort, lokaal uit de badplaats Zandvoort. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oud-manstalige muziek. En die muziek wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Kort Draaert. Daar we bedanken hem hartelijk voor. We bedanken hem hartelijk voor. Zo, ik denk dat de tijd wordt voor een bakje koffie. U hoort de muziek van uh, Mankenelus. met Laat de heleboel maar waaien...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 Ai, ai, ai, toen ik haar kusten. Ze smaakten zo, zout, zuur. Ze smaakten naar de zomer. Zingen zangen, zingen zangen, zingen zangen, zingen zangen, zingen zangen, zingen zangen, zingen zangen, zomen. zangen, blijf niet liggen, kom met mij. zangen, zangen, zangen, zangen, zangen, zangen, zomen. zangen, zangen, zangen, zangen, zangen, zangen, zomen. zangen, zangen, zangen, zangen, zomen. zangen, zangen, zangen, zangen, zangen, zangen, zangen, zangen, zangen, zangen, zangen, Gaat er met ons op reis naar het zomerparadijs. Geen tent op een galoe, dan wordt het weer fantastisch. Oh, kijk, de zon jagt de maan, tijd voor ons om op te staan. Iedereen is goed gezin, als hij zijn Oh, ik zie dat allemaal zo goed. Neem dit worden wij nooit moe. Feesten rond het barbecue. Kom uit de luie stoel. want we spelen zeunenvoel. S'avonds voor het slapen gaan, steken wij het kamp aan. Luisteren wij allemaal naar een super.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 Daarvoor hoor u Anneke Greulow met Brandend Zand. Het is over ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik bedank nog eventjes kort draaien voor het beschikbaar stellen... van al deze oud-Hollandstalige muziek. En de, de bekendere hits van deze tijd die zijn al door mij ertussen geplakt. Ik laat u achter met Auguste Laat en Bob Scholten... met Breng eens een zonnetje, een opname 1936. Ik weet u zo met een heel veel plezier met CFM Jazz. En als u het programma gemist heeft...